De opbrengst, 350 miljoen euro, kan worden gestoken in de deeltijd-WW, zegt Kleinsma. Het werknemersdeel van de WW-premie was op 1 januari juist afgeschaft. In New York is de legendarische nieuwslezer Walter Cronkite overleden. Hij presenteerde van 1962 tot 1981 het CBS Evening News. en maakte er het best bekeken avondjournaal van in Amerika. Zijn gezag was zo groot dat hij in 1972 werd gekozen tot de betrouwbaarste man van Amerika... Walter Cronkite is 92 jaar geworden. Voor het eerst kan een nabestaande van een moordslachtoffer de schade verhalen op de dader. De zogenaamde schokschade. De moeder van een student die in 2002 werd vermoord is door de rechtbank in Arnhem in het gelijkgesteld. Door de stress na de moord raakte de moeder haar baan kwijt. De misgelopen inkomsten kan ze nu verhalen op de moordenaar. In Bolivia is een Nederlandse toerist omgekomen door een val van een berg. Het zou een vrouw zijn van 24 jaar. Ze werd afgelopen donderdag gevonden op de flank van een berg, even ten noorden van La Paz. De politie vermoedt dat de Nederlandse door de eile lucht haar evenwicht verloor. De Amerikaanse ruimteveer Endeavour is met succes vastgekoppeld aan het internationaal ruimtestation ISS. Daardoor is nu een recordaantal van 13 astronauten samen in de ruimte. De bemanning van het ISS heeft foto's gemaakt van de Endeavour...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 in Zandvoort Zandvoort heeft het okay, En jij beleeft het Zon, zon Zee Zandvoort zomerhit. ZFM Dit is de zomer van ZFM Met nu Toebak leeft. Goeiemorgen Zandvoort Toebak op de radio hier En helaas Is Jolanda er niet Maar we hebben daar gewoon een vervanger voor gevonden Ikke ja, Yvonne! Random! Gezellig, het is even 8 acht uur en het is een beetje regenachtig in Zandvoort. Ja, het is wel weer jammer, we hebben net een paar mooie dagen gehad. Zijn we eindelijk weer vrij? En we He? hebben een salsa-festival vanavond. Caribische muziek in een freezing temperature. Ged verdedigd, en ze zin in mezelf: nou, lekker de, onder die rokjes kijken. Hebben ze allemaal lekkings aan? Dat is veel te koud anders, inderdaad. Ja, dat is veel te koud allemaal, om het gewoon zo even in je blote benen te doen. Al. Nou, wie weet, ik uh, klaar het nog op, want we hebben meer meegemaakt deze week. Dat het s ochtends regenachtig was en s'middags was het mooi weer. Een beetje schizofreen weer, is het af en toe. <laughs> ja. Gewoon wat meer met die auto rijden, wordt het wel zelf warmer in Nederland, zeg ik altijd. Vandaag uh, nog meer dingen in de krant te lezen. Zie je onder andere dat uh, het gaat niet erg goed met de vakanties. Een vriend van mij die was op vakantie geweest in Turkije. Die het echt, ik, ik begrijp ook dat die. Ja, die operators dat ze failliet gaan. Echt voor 200 euro kan je gewoon in Turkije zitten voor een week lang. Zo. En dan zit alles bij in ook, hè. Dan ben je dus zeg maar plus 24 uur onderweg. Dat is allemaal betaald. Je zit daarna je nog een weekje in een hotel. Is allemaal betaald. Ik geloof het grootste gedeelte van het eten is ook allemaal betaald. En dan betaal je 200 euro per persoon voor. Maar goed, nu heel veel uh, vakantieorganisaties uh, uh, gaan failliet... En vooral in, ja, vooral daar in Turkije zijn we natuurlijk allemaal wegconcurreren. En uiteindelijk ja, zit je beneden te prijzen. Nou, dan blijven de klanten ieder al hier. Maar dat zijn geen klanten. Is <laughs> dat, zijn, makke, ja. zijn, nee, dat zijn de kinderen gewoon waar je voor, voor je aan het zorgen. Nou, eigenlijk levert dat geen geld op naartoe. Dus ja, sterk, als je nog een reis hebt ge geboekt. Kan het zijn dat die wordt afgelast. Omdat er geen geld meer is. En dan ben je het kwijt, geloof ik. En dan zit je daar de, in de Costa del Wanhoop. Nee, dat niet. Je kan wel terug, maar het kan zijn dat je niet heen gaat. En dat je dan je wow. Ja, het is echt de pest ook gewoon. Nou, verder. Uh, ja, we zullen wel zien wat dit programma ons gaat brengen. In ieder geval, eens even een fijn plaatje van Malay. Je kent ze nog van Bill Less. Dit was de opvolger, Imitation. Ja, Malé, uh, Malé en Bill Les was een grote doorbraak in Nederland. Daarna kwamen er nog wat zingen. Dus dit was er eentje van Imitation. Als je dan naar Turkije gaat, dan denk je: van, Nou, kan je heel goedkoop. Kan je ja, voor die merkartikelen kopen. Het is wel Allemaal Imitation, nep, nep, nep, nep. hè? Allemaal nep ook. Ik heb daar wel eens Björn Borg onderbroeken gekocht en uh, Hugo Bors. Zaat echt voor gemeten. <laughs> Echt zaterdag. Het, het is wel leuk om dan de bovenste rand van die, van die onderbroek er af te knippen. En die dan aan je spijkerbroek aan, aan de bovenkant vast te maken. Weet je? Ja. Hoef je hem ook nooit zo laag te, te hangen, je broek. Nee, Want perfect, die, die nee. zit er altijd boven. die dan, Dus als je dan in de buurt van een mooie vrouw was, dan ging ik altijd net even iets pakken op de bovenste plank, waardoor... Kijk eens, hij heeft ook een Hugo Bos. Oh, heb geld, heb geld. Ja. Achter hem aan. Maar dan, als ik dan de boel uittrok, dan had ik daar gewoon een slip onder natuurlijk, hè? <laughs> ja, want die Hugo Kwaliteit. bos uh, uit, uit Turkije, die zaten voor geen meter ook gewoon. Nou goed, uh, ja. Het uh, is Toenbak Levenbraad en zover Bill Tulles van uh, uh, Imitation. Weet ik wel al. Wat hadden we net in Kraak? Het spoor helemaal bijster. Je bent ook al een tijdje wakker. Was alsof... het over de EO? Wat, Wat het? oh ja, het over de EO? De Playboy EO. heeft gestaan, een van de presentatoren. Ja, dat klopt. klopt toch niet helemaal volgens de regels van de evangelische omroep? Nee, en heb je ook nog uh, die andere man die 11 uur presenteert? Die uh, maakte ook een rommeltje van. Die zei natuurlijk dat hij een aanhanger was van uh, die, die theorie. De, met die vinkjes. Die die, Darwin de Darwin-theorie, oh, nee, weet nee, je oh, wel? De die, oh, ja, de, de, de EO is helemaal het spoor bijste. En uh, Boonspa, die ook nog half naakt en alle bladen <laughs> verschijnt. ben ook nog eens een keer, uh, wat deed hij laatst nog een keer? Oh, je een of ander reisprogramma. Ging hij half naakt onder de douche met zijn grote tatoeage op zorg. Ik denk, waar ben ik in, in verzeild geraakt? Is dit een EO-programma? Ja, dat was een reisprogramma van de EO. En dan ook nog eens een keer 40 dagen zonder seks presenteren. Ik denk van. Ja, ja, dit is een gelooflijke insteek. Dit is volgens mij gewoon sensatie. Ja, maar ik vind het zo flauw. Hij krijgt op z'n donder, uh, de presentator. En ja. de cameraman dan, wordt hij niet op het matje geroepen. Want die moet zeggen, luister eens, uh, doelstelling 26 van het wetboek van EO. Dit mag niet, niet bloot laten zien. Ja, maar die is ja, gewoon, ook maar gewoon ingehuurd. Wie weet werkt er we niet eens bij de EO. Wie weet is dat allemaal gewoon... Uh, zijn het gewoon zelfstandige ondernemers, weet je? Die worden gewoon... Nou, pit hebben bij die evangelische Ja, ze zijn flink bij, ze. maar ze hebben vandaag weer wat... Uh, met, uh, grenzen aangegeven. EO-presentator Manuel Venderbos mag van zijn omroep, van zijn baas, niet meevaren tijdens de gay Pride. Hij was daarvoor uitgenodigd door het uh, landelijke coördinatiepunt um, homoseksualiteit en kerk. En uh, ja, de EO zegt zelf we hebben ons eigen middel om te laten zien dat God evengoed van de homo's houdt. Dit is niet de juiste manier. Ja, ik vind het wel weer goed. Moet een beetje weer de, ja, het is, moet duidelijk zijn dat de EO gewoon conservatief is, ouderwets. Er zijn toch ook homo's bij de evangelische omroep? Ja, onderkoop? dat maakt allemaal niet uit. Dat moet ze dat ah. dus een doekje omheen winnen. Dat wil ik niet zien. Als ik naar de EO kijk, wil ik conservatieve mensen zien. Niet die mensen die vooruitstrevend bezig zijn om... Nee, dan kijk ik wel naar het tros. Ik heb trouwens nog een leuk berichtje. Nou. Amsterdam lokt homoseksuelen. Everyone is gay in Amsterdam. Deze slogan komt aan Amerikaanse homo's bij bosjes. Willen ze dat? Hè? Ja? Dat die, de Amerikaanse homo's naar Amsterdam gaan. De slogan is een onderdeel van de reclamecampagne van het Nederlands Bureau voor the Toerisme en Congressen. De reden voor het initiatief is dat homo's een van de weinige groepen zijn... die ondanks de economische crisis nog vaak op vakantie gaat. Ja, het gelul natuurlijk van ze hebben geen kinderen en dat soort zaken. Nou vind ik dat het VVV in Zandvoort erop moet inspelen. Zin in Zandvoort, Gay is oké. Hey, is creatief. Ja, uh, Dit is patent van die van de Roosendaal. Zin in Zandvoort. K is oké. Okay. Ja, ik vind het wel een goede. Het ja. is, is toch de waterkant van Amsterdam, zeg ik altijd. Ja. Ja, Iedereen staat in Amsterdam op de trein om even hier even aan het strand te gaan zitten. En ik moet zeggen, voor mij heeft het niet alleen te maken dat homo's geen kinderen hebben. Heel veel homo's zijn toch creatief. Oké. Okay. Ja, dat valt open. Nee, dat is echt zo. Gewoon niet, niet vanwege dat ze seksueel toch andere dingen kunnen doen. Daar heb ik het helemaal niet over. <laughs> dat is okay, nee, is. hou op. Nee, over het feit dat Ja, dat zie je in André van Duin. Echt, als je kijkt meer in die presentatorenwereld. Volgens ja. voor mij de helft is gewoon homoseksueel. En heeft hele rare uitspattingen. Je, je hebt ook zo'n. De uh, Graham. De uh, the, the Northern Graham Show. Zijn, um, in Engeland is een hele populaire man. Echt, wat een creatief brein is dat gewoon. Ook een, en die, zit gewoon op, is ook een die zit gewoon op een stoel. En er komen allerlei rare dingen in zijn hoofd. En het, het ziet gewoon leuk. Dat ik denk, ja, op een of andere manier zijn homoseksuele gewoon creatiever. Dus kunnen we mee geld verdienen, zeg ik dan. Wat bedoel ik? Daar ligt het aan. Zien is antwoord. K is oké. Okay. Ja, het neem wel een paraplu mee. want een regenpak. <laughs> dat, dat raad ik wel aan. De nieuwe zinkel van de Arctic Monkeys is echt met smart te wachten op de, dat de hele cd gere gereleased wordt. Want op iTunes kan je hem alleen nog naar kijken. En alleen dit nummer is uitgebracht. Vandaar dat we het draaien ook. Ja. Times consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called Crying Lightning, and how you like to aggravate. twisted and deranged I hate that little game you are called.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 Sebastian wordt gestuurd door een zo'n man. Ik weet zijn naam even kwijt. Maar die dacht van, ik wil naast bellen en Sebastian... die ook redelijk drollige muziek maken, maar niet zo erg als dit. Die dacht, ik wil iets anders nog doen, wat echt nog veel echt erger is. Toen heeft hij dit gedaan. God Help The Girl. En toen dacht hij van, ah, daar moet ik ook nog een uh, groepsnaam. God Help The Girl. Dus om even volledig te zijn. God Help The Girl with God Help The Girl. Oh, zo is de hele groepsnaam. Ik zal de rest van de CD ook binnenkort eens even meenemen, want ik ben wel nieuwsgierig of het echt allemaal zo drollig is, die hele CD. Lollipop muziek. Lollipop muziek, ja, ik zat te denken: hoe noem je dit soort muziek? Lollipop. Maar het is lollipop, ja, duidelijk. Daarvoor nogal nog een geinig plaatje voor. De Arctic Monkeys hebben een nieuwe single uit, die heet Crying Lightning. En uh, de rest van de CD is nog niet te beluisteren via iTunes. Er staat wel, je kan al pre-order, kan je wel doen, weet je, want bestel, bestellen, ja. doei. Hoe duur is het wel niet? Hoe duur is het? Nou, uh, iTunes netjes. En ik ben waarschijnlijk een van de weinige Nederlanders... die ook betaalt voor zijn muziek. Oh, en, wow. ja, waarschijnlijk komt het nog steeds niet bij de artiest terecht... maar blijft gewoon hangen bij, uh, bij iTunes... en bij al die grote bazen. Maar ik, heb, ik wil best iets betalen voor de muziek. Daar ben ik helemaal niet te beroerd voor. Dus, uh, maar goed, uh, we wachten het af. Nog een paar dagen en dan wordt de hele cd vrijgegeven. En dan kunnen we eens kijken of het weer echt zo is... als de eerste cd van de Arctic Monkeys. Dat was het. Geweldig, weet je nog? Ik weet nog precies waar ik was. Ah. Oh, waar was je dan? Ik liep op straat. En toen kwam mijn buurman naar me toe. Die zei van heb je het gehoord? Nee, wat, wat bedoel je? Is er iemand vermoord? Nee, Arctic Monkeys hebben een cd uit. Ah! Moet hebben even met z'n tweeën even staan luisteren. Ik, ik moest er even bij gaan zitten op de stoeprand. Zo erg was dat. En traantjes langs je wangen naar beneden. Wauw, wat een emotie gewoon. Dat kom je niet zo vaak mee tegen. Dan moet er eerst uh, iemand vermoord worden of zo. Nou, uh, over moord gesproken. Ja, ik weet ook niet hoe ik erop kom maar in één keer. Over uh, Walter Krankheid. Ja, de, de, de CBS Evening News lezer. Ik hoorde net op Radio 1 hoor ik een stukje over. Hij was onder andere bij uh, het verslag van... Uh, de de moord op president Kennedy. Ja, hij was helemaal geëmotioneerd geraakt. Je hoorde even dat de microfoon uitging. En daarna met een kleine in zijn stem ging hij verder... om te vertellen dat Johnson het overnam. Dat was echt heel mooi om te horen. En verder ook tijdens de, de maanlanding hij, deed hij ook verslag. Maar toen kon je alleen maar denken, gosh... <laughs> en toen zat hij even vast. Gosh, en wij zeggen zo: wow, Maanland. mensen, staan op de maanden. Dat is echt wow, en ik moet er verslag van doen. En. en. En nu? Gaat even niet. Gaat even niet. Ik zit vast in, in mijn hoofd. Maar goed, iedereen... Uh, hij was de betrouwbaarste Amerikaan, was hij. Zo werd ja, hij bestempeld. Hij op, uh, de oorlog in Vietnam uh, verslagen... Op de, op de televisie en radio... en de maanlanding... en het Watergate-schandaal. Ja, dan moet je toch wel even... Uh, minpuntjes over de president zeggen. Dus ja, zeker voor weten. Over je baantje, hè? De binnenlandse veiligheidsdienst... en dat soort uh, nadigheid. Nou, over Vietnam had hij iets gezegd... zo van... Uh, het, het mooiste... of het beste zou zijn... als de Amerikanen zich terugtrekken... en gewoon... Uh, uh, hun uh, noem je dat, uh, hun, uh, nederlaag uh, toegeven. toegeven. En toen had de Amerikaanse president zitten luisteren en zegt van nou, als ik het als ik, als ik vertrouwen van hem helemaal ben, ben kwijtgeraakt, misschien moet ik dan toch wel opgeven. Kan je nagaan hoeveel vertrouwen die man oh, uitstralt. Wow. Dus dat is wel heel gaaf om dat Want te realiseren. Hij sloot ook. altijd af met de legendarisch geworden woorden: That's the way it is. That's the way God is uh, wanted. Zoiets. Dat, dat lijkt het is dan een gelovig. beetje. Op. Nou, weet ik niet, maar dat, dat doet me het erg aan denken. Verder nog andere berichten over een uh, schaap? Ja, als je trein te laat is, denk dan niet meteen, potverdorie, uh, allerlei problemen bij de NS, technische dingen. Nee, nee, nee, nee. Een machinist heeft uh, donderdag een schaap van het spoor gehaald. Ja, en terug in de wei gezet. Nou, wat weegt zo'n beest? Toen hij het Gelderse Aal te passeerde. En ik denk uh, dat landbouwtjes heel lekker zijn. Maar ik bedoel, als je een beetje doordendert met die trein dan uh, kan je alleen maar nog maar uh, shawarma rapen. <laughs> en ik denk niet dat wakker dier uh, daar uh, heel blij mee is... dat zo'n beetje uh, tot shawarma wordt... Uh, nee, het is een heel mooi gebaar. Maar wat een, wat een, ja, het is wel een verantwoordelijkheid. Want Er zitten zoveel gestreste mensen in die trein... die proberen op tijd te komen. <laughs> en jij gaat het schaap redden. Dan moet je, toch al, je moet beslissing nemen op dat moment. Je zit in die cockpit... Je denkt schaap, schaap of mensen naar het zien maken. Schaap, schaap, schaap. En dan geef je denkt, nou toch maar schaap, dan stop je. Ja, dan ga je stappen. En dan moet je bijna bij bellen. Kunt u nu meteen even komen? Want ja. Het publiek wordt een beetje boos. Maar ja, reizen, dat, of... dat soort dingen. Die kan dus wel opgaan natuurlijk. Toepak lijf de straks een nieuws uit de regio. Eerst heeft de nieuwe singer van de Jacks. die timmeren al wat jaren aan de weg. Ik weet niet of het 20 jaar is, maar in ieder geval tien jaar al het al muziek maken. Met verschillende zangeressen. En nu hebben ze dus weer een nieuwe singer die heet. Hoe toepasselijk raindrops. Raindrops. Basement Jacks, where's your head now? Kan je dit nog herinneren? Met een videoclipje van aapjes met menselijke gezichten daarin gemonteerd. Die dan in zo'n lab heen en weer springen. Dat een grappig. Echt niet gedacht als je. Een... Echt niet. Rare gedachten hebben die gehad tijdens de opnames. Maar goed, dit was een Raindrops van uh, Basement Jacks. Het is bijna half en om half altijd wat nieuws uit de regio. En wat Over raindrops is... gesproken. Ja ja, ja, ja. Waterdrops, ja. Iedereen kent natuurlijk het uh, restaurant, het Chinese restaurant Feng Li in de zeestraat. Ja, wie niet? Afgelopen maandagochtend na zeven uur werden de bewoners opgeschrikt door loeiende sirenes van de brandweer. Want? En de politie. Want er was een brand ontstaan in het souterrain. Oké. Okay. Waar ze het eten aan het bereiden waren. Smorgens om zeven euro. Oh. Okay. Oeh, het is toch vers dat eten. Want ik, ik, ik haal altijd vers eten daar maar. Ik krijg nu toch mijn twijfels. Ja, inderdaad. Ik denk dat de vlammetjes een beetje te veel gingen vlammen. Ja. In ieder geval, ja. de brandweer was er op tijd bij. Maar ze hebben toch even de collega's in Haarlem uh, opgeschaald, heet dat dan. Ja. Uh, na één of twee, in ieder geval, uh, een bepaalde brand heeft een code. Dus stel dat het één is, dan is het uh, heel groot. Ja. En ze hebben opgeschaald naar een bepaald getal. Ja? Want het was uh, toch wel heftig daar in die zeestraat. En het is natuurlijk heel dicht bij elkaar, al die uh, woningen. Dus uh, dames en heren, ik denk uh, dat de vlammetjes... Maar welk wel wel nummer was het nou? Was het twee of was het één? Ik weet het niet. Uh, oh, okay. uh, opgeschaald. Nou, naar, dan moeten we even de brand weer. Opgeschaald. Dus, dus, geen is dit, hoor. Nee, is opgeschaald. <laughs> de code is opgeschaald. Nou, laat zeggen dat één een hele grote brand is. Dan is het opgeschaald naar twee. Want dan moeten de uh, collega's van de omliggende buurt uh, geloven oh, okay. komen. Ja. ja, nee, het, het, het, het, het, voor mij had het gewoon gezegd: het was een heel erg gebrand. Ze moesten ontzettend de best doen. Nou, misschien is dat beter. Dat, dat is beter. dat is dus oh. meer tot de dan het is opgeschaald. Maar ga je nou nog wel naar die Chinees door soms morgen om zeven uur aan het voorbereiden? Nou, dan? ik moet zeggen: ik eet één keer in de week, of één keer in de week, moet je mij horen. Eén keer in het jaar eet ik Chinees. Oh. En na zo'n kleffe hap ben ik er zo klaar mee. Maar ik neem ook altijd Bami. Bami met. Uh, met uh, uh, hoe heet het nou weer? Nasi Nas Goran en uh, bamisate. Nee, nee, die andere, nou, dan weet ik het dan niet Mag eens die meer. Ramas. Nee, die hele bekend, die hele bekend met heel veel vlees, weet je. Uh, Babi Pangang. Babi Pangang bang, bang, neem ik, bang, ik altijd. Bang, altijd. Bang, bang, bang. altijd hetzelfde. Nog een ander nieuws is dat uh, in Heemstede... de laatste tijd worden bewoners van de geleerde wijk... vaak bezocht door vossen. Ook al. Vossen zijn altijd hele slimme dieren. Dus het is logisch dat ze daar naartoe gaan. Ook vanuit de gilpendreef komen meldingen. Of schoon het uh, bezoek meestal onopgemerkt blijft... is het toch... Ment, voor mensen met kip is het wel anders. <laughs> die, die, <laughs> en die hokken worden opengerukt door die vossen. <laughs> daar da, verdwijnen wat, wat beestjes. Bewoners melden al diverse keren beklag uh, bij de gemeente hebben ze dat gedaan uh, bij het meldpunt overlast, maar er wordt weinig actie ondernomen. Ik zal zeggen forse jacht. Ja leuk, met Deze kleertjes aandoen. <laughs> Nee, ja, gewoon met zo'n pistool. <laughs> en dan laten we eerst gewoon met de paintbugs komen. En, de, ja. en als dat niet afschrikt, kunnen we altijd nog met echt uh, met scherp gaan schieten. Ja, maar ik denk dat de duimwachters dat niet leuk vinden. Een roze vent, in uh, een roze vos in het uh, die, en een uh, groene vos. Over kleurtjes gesproken, ja. Het is misschien een oud bericht, maar ik vond hem ontiegelijk leuk. Woensdag 26 november 2008. Politie kennen mijn land. De politie zoekt een smurf. Hey? De politie in Haarlem was toen op zoek naar twee met blauw besmeurde overvallers. Het duo probeerde dinsdagavond rond zeven uur een tankstation aan de Europaweg te overvallen. Ze bedreigden de medewerkers van de shop en eisten natuurlijk geld... De medewerker pakte een busje blauwe verf... dat op de toonbank stond... en spoot hiermee in de richting van de overvallers. Die werden geraakt. Ik had hem toch in elkaar geslagen. Zout op met die verf! Nee, nee, want het leuke is, het is niet afwasbaar... en het moet eraf slijten. En één was in zijn gezicht gespoten, dus vandaar de naam Smurf. Nou, ik denk dat het niet zo moeilijk zoeken is. Nee. op een gegeven moment, ja, hoe krijg je het in godsnaam af? Je krijgt het er niet af. Het slijt eraf. Ik zag vandaag wel een foto van een, van, een, een kaartenspeler. Een, poker, een pokerspeler... Die had zich helemaal ingedekt met een grote zonnebril... en een capuchon. Ik hé, hey, zou dat hem zijn dan? <laughs> ja, dat zou je dan denken. Die is, uh... Ja, het is dus wel logisch... maar het gaat wel heel ver om gewoon iemand even helemaal blauw te nee, spuiten. ik vind dat... het geweldig. Want anders word je doodgeschoten en weet ik veel wat allemaal. Je wordt beroofd, je hebt, uh, moet de therapie ervoor hebben. Nee, hoor, gewoon lekker spuiten. En als je er helemaal zin in, dan doe je twee kleurtjes. <laughs> Ja. Zet je handtekening nog even op hem. Ik zou meteen, nou, nou, ik alleen in, in, in de tijd van zou ik gaan overvallen doen. Als je dan besmeurd wordt, dan kan je van, nou, dat hoort bij, me, bij ja. mijn schmink. En dan drie maanden later, hoe, hoe verantwoord je dat dan? Ja, dat weet ik niet helemaal, maar dan ben ik ieder geval eerst op een weken, ben ik uh, vrijgewaard. Als er een beetje wind staat, je uh, ze meteen in het water komen. De kitesurvers met de grote vlieger. Kite, sorry, vlieger is, uh, nee, het is niet echt het juiste woord. En in de surfboarden worden dan een gigantische sprongen genomen op de golven. Er zijn drie plaatsen ...waar je officieel je keit-toestand uh, uh, of de, de, de zee in mag gaan... ...ter hoogte van uh, Stratplefoen Ritchie, van Stratplefoen De Spot... ...en Reddingsbrigade Noord. En uh, daar kan je in het water, als je meer wil weten over deze sport... ...of zelf een keer wil proberen, je kan het ook gaan leren natuurlijk... ...zijn er verschillende strandpavioens die de kites verhuren. En bij twee uh, watersportcentra's kan men ook les nemen... Ja, ik heb daar zoveel nare berichten over gehoord... dat mensen in het weiland even een nieuwe kite gingen uitproberen. Ja. Oh, tussen de koeien ik vind, ik, vind echt, ik vind echt sneu voor die koeien. Ja, maar het idioot is... je moet juist met een instructeur of instructrice dit doen. Dat staat er duidelijk bij. En dan hoef je niet tussen die koeien en uh, um, vossen terecht te komen. Dat dit in Nederland wel. gewoon nog mag. Dat er geen kamervragen over worden gesteld. Nog niet, nee. Over kite surfen. Een je moet eerst een wat door en dan, uh, dan krijg je dat natuurlijk. Oké, okay, even wat uh, nieuws uit de regio. Uit het uh, regenachtige uh, Zandvoort, waar het straks veel beter wordt natuurlijk altijd. Uit Engeland. Die zijn gebiologeerd door allerlei staatsgeheime documenten. En gaan naar de kerk, denk ik, zoals ik het laatste hoor. Uh, off -os, off -os, off Official Secret Act. Get your act together, denk yes. ik dan. Ja. En daarvoor nog. Uh, uh, nee, dat heet Bloodsport. En um, ja, het Stoepak leest op de radio. Zit een beetje te filosoferen over: ja, wat kunnen, hoe kunnen we de mensheid nu redden? ik heb zelf wat te opdrukken over t-shirts bedacht. Kan de politiek daar niet iets aan doen? Uitroepteken! Uitroepteken, ja, dat is wel leuk. Of ik wil aandacht. En vandaag nog. hé dat is ook een hele sterke. Ja, Of patent op aanvragen, anders is hij nu al gejat. Ja, wie luistert naar dit radioprogramma nou Wij? Ja, mevrouw. Maar meestal dan een maand later, want ze loopt achter met deze uitzending altijd. Ze zijn allemaal op de iPod. Ja, heb je maar geluisterd? Ja, ik zit nu in week 2. Nou, dat schiet lekker op. Ben je lekker op te date. En verder, nog een leuke tekst misschien. Ruimte. Ik heb een magnum. En op je, op je rug dan, vergeet het ijsje. <laughs> dat, dat, ja, ik moet daar toch iets mee doen. Ik weet al, iemand die t-shirts drukt. Misschien uh, uh, ja, kan ik er geld aan verdienen. Maar dat wil iedereen natuurlijk. Nou, ja, geld dus verdienen aan zijn creatieve uitspattingen. Dus uh, nog even. Ja, ga je vandaag op pad. je denkt, nou ja, met dit regenachtig weer moet ik toch mijn kinderen iets aanbieden. Kijk uit. Bijna een kwart van de pretpark is maar veilig. Een kwart, oh, hè? Een kwart. Oeps. Een kwart. Dus drie kwart is onveilig. Dus als je je buiten-echtelijke kind kwijt wil... Nou, dan is dat een optie natuurlijk. Ja, Slechts zes van de 23 attractieparken in het land is veilig. Uh, en technisch helemaal in orde. Bij uh, de andere 17 gaat regelmatig het een en ander mis. Twee daarvan kregen zelfs een rode kaart van de inspecteurs. Oeh. Twee attractieparken staan nu onder zwaar toezicht... van het voedsel- en waarautoriteit. Wacht even, we hebben het nou al eerder in over voedsel. Het gaat toch over, ik zie meteen dat van de. Het is gevaarlijk geworden in pretparken, blijkbaar. ja. Ik zit meer te denken aan en, en, en die acht banen. En die hele rare dingen waar ze heel hard wordt gelanceerd Ja, en eruit schiet. wij sowieso al... Sowieso is het al niet veilig om erin te gaan. Want je bent de rest van de dag beter helemaal raar van in je hoofd. Maar goed, dat hebben mensen ervoor over. Maar eh, het schijnt dus dat je ook nog dood kan gaan. Dat je eruit kan vallen en dat soort dingen. Dus eh, ik, ik zal... Als ik jou was, zou ik even gaan googlen op de... Nou ja, op de, de voedsel- en wareautoriteit. Misschien kunnen die wat tips geven wel, welke attractieparken de juiste stempels hebben. Oh, over voedsel gesproken en uh, onveiligheid. Zelfs ja? in Zandwood moet je verdorie uitkijken hoor. De zijgevel van Pizzeria da Andrea tegenover de HEMA. Ja? Aan het raadhuisplein waar het prachtige VVV-doek uh, hangt. Heb je gezien? Gigantisch groot. Ja? De gevel gaat scheuren. Huh? Nou, en toen ik er gisteren langs uh, liep, dan dacht ik ook, nou, het zal naar beneden vallen. Bovenop iemand, dan heb je een probleem. En vervolgens is er nog niks aan gedaan. Kan de politiek daar niet iets aan doen? Uitroepteken. Ja. dat is. Doen. Maar ziet is is het echt heel gevaarlijk uit? Nou, het is natuurlijk een ontzettend groot, dat doek. En het is wel in de muur bevestigd. Maar ja, de gevel bovenop, een prachtige geveltje. Ja. Dat houdt niet. Dus er zit dan een scheur in. En ik uh, kan me voorstellen dat het vanavond... Morgen is de doek het zo donderd. zwaar? Ja. Dat... ja, is, uh, ja, ja. Daardoor dus is het uh, gaan scheuren? Dat denken ze, ja. ja het is ja. toch bizar dat ze daar een vergunning voor hebben gekregen? Allemaal om het, het mond van er moet reclame worden gemaakt. Er wordt geld aan verdiend. De gemeente kan er ook weer geld aan verdienen. En dan gaat het, is het die cirkel, plus of? Ja, nee, het heeft nog door. veel meer geld. Want het is al eerder weggehaald vanwege dat die muren scheurtjes uh, vertoonden. Maar okay. straks uh, dondert dat hele ding. Naar beneden. Zit je daar met je kinderwagen, met je drie kinderen? Uch, nou, nog, uh, we blijven nog even bij het eten. Foe, gras blijft in restaurants. Chinese? Chinese, Nee je. gras staat hier fooi? Ja dat moet je toch zo uitspreken oh. Er komt geen invoerverbod Op uh, ganzenlever Dat stelt minister Verbrug van Landbouw In een uh, brief aan de Tweede Kamer De Partij voor de Dieren pleit voor in, uh, Importverbod omdat de mesten van de, de ganzen Om vredeomstandigheden gebeurt Het importverbod van de gras, Dus de ganzen uh, Is echter strijdig met afspraken Binnen de wereldhandelsorganisatie Zo schrijft Verburg. Ik denk dat je gras iets is als creme brûlée. Een of ander heel duur iets. En ik yeah. weet inderdaad dat de ganzen krijgen een trechter in hun strot yeah, gedaan. Ja, ik zag het meteen voor twee, me uh, twee handjes op je strot en uh, vreten maar. Yeah. Het is echt uh, Quantanamo B voor dieren. Nou nee, Quanta B hebben we afgestoten nu hè. Nou, daar hebben nee, we, we niks meer over horen. Wel, hoor. Daar zitten ze nog wel. En uh, de restjes mogen naar Nederland toe. Naar nee, zo, nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, ik heb en gezien. gezien. Balkan heeft ontzettende indruk gemaakt op uh, <laughs> Obama. Die echt, heb je nog gezien die laatste paar seconden dat ze nog even. Nee, nee, nee, ik heb niet zoveel tijd. Stonden ze bij elkaar. en nou, Ze hadden zakelijk gepraat. En Obama, met, buiten dat hij even had gelachen, was hij niet uh, erg sympathiek en was hij niet echt persoonlijk. Dus Balkenende dacht van, weet je wat, ik moet toch nog even onder Stingend. de laag komen. Even, even dieper de laag. Dus ze zeiden van, nee, ik vond het erg prettig om u te ontmoeten. Misschien kunnen we nog eens een keer afspreken. En toen moest Obama echt twee keer vragen, wat zei je nou? Nog een keer. De gegeven moment. <laughs> en de microfoons moeten dan helemaal opengedraaid worden. Want het werd bijna niet versterkt. En dan hoor je dan zeggen. ja, nou, I'm very busy. No, I'm very, very busy. Dus denk ik, ja, met andere woorden zo. Zodemiet er nu maar op. nu maar op. Nou, klaar man. We hebben het gehad. En we zijn er klaar. mee. ik heb het <laughs> hij, hij, hij voelde toch steeds niet goed aan die uh, nee, Obama. Nee, Obama. Of die Obama. Die Grisseling Osama. Die, zwaar gewisselijke man. Ja. Het is... Hij moet dat doen. Even een toepasselijk plaatje. On de radio. On the You sound like you're I was visually erasing and recording the wrong episodes after you plaatje, maar door die stembuiging is het ook een heel geinig plaatje geworden. Morius Mouse, een dashboard, een plaatje over de radio. Elk disjoekie moet zo'n plaatje dan draaien dan krijg je er wel een beetje. Ja, de radio leeft, dat willen we horen. Kwart van negen, toebak leeft op de radio. Zo'n plaatje van mij van vijf jaar oud of zo iets? Wat een oude meuk, dat kan helemaal niet op de radio meer gewoon. Nou, Fien van Wello, misschien uh, wordt hij herontdekt. Oh, dat zou ik kunnen, dat hij nu uit wordt gebracht. Tegenwoordig laten we er maar weer een remake van maken. Overal kunnen we hem een slaatje uitslaan gewoon. Ja, het is vakantie. Het is vakantie. Sommige mensen zijn al terug. Geniet je er een beetje van, hè? Van dit prachtige. Prachtige weer, zeg. <laughs> Doe je winterjas even weer aan. Even naar Turkije toe. Oh nee, dat kan niet meer. Die zijn allemaal vier in Turkije. We dus blijven hier. Nee, ik heb in ieder geval uh, een oproepje van de beeldende kunstenaars Zandvoort. Die zijn op zoek naar koffers. Gewoon koffers die je zat bent omdat je met een rugzak gaat reizen. Of uh, oma's koffer die je nou eindelijk eens een keertje weg doet. Die kan je inleveren bij onze welbekende journalist Ton Timmermans. Troelstraat nummer 11. Telefoon 57 17 901. Wat? Wilco, heb jij nog uh, koffers? Kleine, grote, hutkoffers? Uh... Nee, ik heb helemaal geen koffer. Ik heb helemaal geen reiskoffer. Ik heb gewoon één tas... Dat is het eigenlijk... Nee, nou, ze zet... zoeken koffers. Ja, zoek... Nou, ik zou zeggen, je kan, je kan bij de KLM één keer in het in de jaar of zo kan je daar koffers kopen die zijn blijven liggen. En dan ga je bieden. Ik geloof dat via internet gaan of zo. En dan kan je bieden op een koffer. En Je hebt geen idee wat erin zit. Kan zijn dat je wasgoed vindt. Kan zijn dat je iets lugubbers vindt. Ja. Iemand die je al heel lang vermist is. Die zit gewoon in zijn eigen koffer. Dat zou kunnen. En dan, dan krijg je dat ding opgestuurd en dan maak je hem thuis open en dan kan het een feest zijn of het kan bacteriën zijn ja, of het kan in de alleen... wasgoed. Ja, ik weet. Niet, je vraagt je nu wel af of met die Mexicaanse griep of ze dat nog. Ja, ik kan me voorstellen uh, dat uh, nou, misschien is hij dan uiteindelijk uh, wel dood, uh, dat virus. Ja, dat leeft misschien alleen misschien op menselijk lichaam. voor die tijd van het virus liggen die dingen daar dan een half jaar. Hè? Misschien dat ze na een jaar inderdaad wettelijk het mogen verkopen. Ah oh, ja, dat er eerst nog even zo'n uh, zo spuit in gaat. Tegenwoordig maar, worden die containers ook allemaal doodgespoten. Ja, dood vanuit gespoot. China inderdaad. Er worden mensen onwel van die zo'n ja. ding open en zo. Die Echt, die, die, die, die, al die beestjes moeten doodgespoten worden. Dus dan gaat er iemand met een... Ja, Sian Kali gaat naar binnen toe. Die, die besprengelt allemaal nou, snel die containers dicht. Vent ja, eruit als goed is. Je moet ze echt op afstand moet je ze openmaken. Dat het eerst een tijdje kan luchten. Maar heel Nederland is ook ver, verontreinigd dan, ja, dan. Het was een keertje zo dat uh, inderdaad uh, op het nieuws kwam... dat er uh, matrassen inderdaad van Ikea... of weet ik veel welke Beter Bed was het. Uh, beter Bed, oh, beter goed ja. Ik heb die documentaire dan ook gehoord. Daar werden mensen onwel van. Dat het gas er nog steeds uh, iedere keer uitkwam. Uh, ja, ja nou, uh, Beter Bed. Ja, die <laughs> had, dat was goede reclame voor ze. Die container ja, uh, heeft... Heel lang gestaan daar op de kader. Maar er werd niks mee gedaan hoor. En echt hebben hun handen eraf getrokken. Ja, ja we zijn ermee bezig. Nou, volgens mij is die hele container gewoon vernietigd. De water ingedommerd. En volgens mij hebben ze al een tijdje geen reclame meer gemaakt. Ook bestaan ze nog wel beter bed? Nou, misschien zijn ze wel uh, naar uh, China vertrokken. Ja, die zijn ondergedoken volgens mij ergens. Ze hebben een naam veranderd. <laughs> ja. Ik denk, we gaan het gewoon via een andere weg weer eens uh, proberen. Geert Mak krijgt uh, no uh, in november de Otto van der Prijs. Oeh, glubberig. Ja, klinkt raar. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de Europese gedachten en uh, voor de Duits-Nederlandse betrekkingen. De jury noemde zijn werk zoals zijn boek en de tv in Europa. Soms een beetje zware kost, maar ja, ook wel soms een beetje anders neergezet dan de werkelijkheid. Voor, van onschatbare waarde. Ik heb het een paar keer gezien. Het is grappig. Die man moet zo ontzettend veel weten gewoon. Over de geschiedenis ook, die Geert Mak. Die kan volgens mij wel, uh, wel een jaar achter elkaar doorpraten. En, en dan uh, geen één keer hetzelfde woord zeggen, volgens mij. Een lopende Wikipedia. Ja, echt. Wat heeft die man niet in zijn hoofd gezet? Het, het leukste vond ik altijd nog steeds die wandeltocht die ooit in 18 zoveel is gemaakt door twee vrienden. Die hebben daar een boek van geschreven, of in ieder geval uh, die hebben dat op papier gezet. En dat ging hij dan ook weer doen. In, uh, nou ja, voor mij was het vier jaar geleden, zo heeft hij dat in Nederland gedaan. En dan, dan beschreven ze ook dat ze van het ene dorp naar het andere dorp liepen. En dat ze om zeg maar kwart voor twaalf weggingen van uh, het ene dorp. En ze kwam om kwart voor twaalf in een ander dorp aan. Dat stond nog niet allemaal gelijk, die oh, klokken. Nee, nee, precies. Oh, grappig, en dat er ook dan. nog uh, malaria heerste in die moerassige gebieden waar ze doorheen liepen. En zo, dus het was echt een heel andere, uh, andere tijd. En dat, dat is dan maar 200 long. jaar geleden ook. hè? Dat is ook bijzonder. Wat hebben we nog meer? Ja, is uh, heel anders. Uh, de metro van uh, 15 juli... die uh, zegt dat, uh, dat je lekker naar het... Uh, Dick Bruna Museum kan gaan. Neentje, oh. neentje. Maar mannen met snorren. Vrouwen in bloemetjesjurk... Kinderen met een, met een Nijntje-knuffel. Ja. Of mensen wie naam rijmt op Nijn. Mogen gratis deze zomer naar Utrecht. Kijk, wat leuk. Museum. Ja, ik zit ook bij een radiostation in uh, Egmond aan Zee. En daar, heb je, daar heeft uh, Dick Bruna uh, Nijntje aan Zee geschreven. Oh. Daar heeft hij eigenlijk Nijntje ook een beetje bedacht. Toen was hij daar op vakantie. In 68 of weet ik veel. Ik noem maar ergens in de jaren 70. En toen zat hij daar in het zand. Toen tekent hij een konijntje. Heel simpel. dacht hij, dat is het. Daar ga, dat ga ik de rest van mijn leven doen. Konijnen tekenen. Ziekenhuizen, tandarts, uh, konijntje gaat... Uh, nijntje gaat naar de tandarts. Ja, echt de meest creatieve dingen had die, uh, heeft hij bedacht, Zin. hoor. 10 minuten voor 9. Wat hebben we hier in godsnaam ook weer opzet. Oh, de Wave Machine. Nieuw beentje. I go, I go. I go. Ik ga als de bril weer gewoon. FM, Zie FM FM Zandvoort. 106.9 FM. Zie FM.